Freddy van met het NOS-journaal. Burgemeester de Blasio van New York heeft opgeroepen tot verzoening. Hij deed dat tijdens een herdenkingsdienst voor een omgekomen politieman. Tijdens zijn woorden waren er opnieuw politiemensen die zich omdraaiden... uit protest tegen de burgemeester. Maar het waren er minder dan bij een uitvaart vorige week. Veel politiemensen vinden dat de Blasio de politie niet heeft gesteund... tijdens de landelijke protesten tegen politiemensen... die betrokken waren bij de dood van twee ongewapende zwarte Amerikanen. Uit wraak voor de dood van die twee werden twee agenten vorige maand doodgeschoten. In Boston begint morgen het proces tegen Jahar Tsarnaev. Dat is een van de twee plegers van de aanslag tijdens de marathon van Boston. Bij die aanslag in april 2013 vielen drie doden en meer dan 260 mensen raakten gewond. Het openbaar ministerie in Boston zegt voldoende bewijzen te hebben om Tsarnaev te laten veroordelen, mogelijk tot de doodstraf. Zijn broer, die medeplichtig zou zijn geweest, kwam drie dagen na de aanslag om tijdens een confrontatie met de politie.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 Volgens de Belgische justitie heeft hij een contactverbod geschonden. Bondik zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij was in dat jaar naar Syrië vertrokken, waarschijnlijk om aan de jihad deel te nemen. En reddingswerkers hebben nog drie lichamen geborgen na de vliegram met de vlucht van Air Asia bij Borneo. Dat vliegtuig verdween vorige week zondag in zee. Er zijn nu 34 slachtoffers geborgen. Aan boord waren 162 mensen. Het weer vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot rond of net iets onder het vriespunt. En er is plaatselijk kans op gladheid in het hele land. Morgen overdag wolkenvelden en zon en het wordt de graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 1048, uur 2 hier op 7 Zandvoort. We gaan weer beginnen met nieuwe werkjes en ja, die werkjes die kan je vinden op de playlist peacefulradio.eu en dan ga je naar uh, nou ja, het verhaal rond programma 1048. Ga er maar eens lekker voor zitten, nog een uurtje muziek hier op je eigen lokale radio. I'm <tries> Liverpool duties we'll never forget. Bo' Reilly, all gone away. Goodbye, my sweetheart.